Er zijn opnieuw jongeren opgepakt voor de mishandelingen op Mallorca. Het gaat om twee mannen van 18 uit Hilversum. Bij het geweld op Mallorca kwam vorige maand Carlo van 27 uit Waddingsveen om het leven. Hij werd op de boulevard van het Spaanse eiland verschillende keren tegen zijn hoofd geschopt. In totaal zitten er nu vijf verdachten vast. Justitie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Het gaat waarschijnlijk niet lukken om alle mensen uit Afghanistan te evacueren... die Nederland daar weg wil halen, dat denkt demissionair minister Kaag. De Taliban willen dat alle Westerse landen... Voor in september zijn vertrokken. En dat is volgens Kaag te kort dag. Er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland... of het Verenigd Koninkrijk, of Duitsland, of Frankrijk kunnen vliegen. Wij hebben allemaal als Westerse bondgenoten van de Verenigde Staten... we hebben extra tijd nodig. Tot nu toe zijn meer dan 800 mensen naar Nederland gehaald. In een varkenstal in Melderslo in Limburg... zijn vanochtend honderden dode varkens gevonden. De ventilatie was uitgevallen, waardoor de dieren zijn gestikt. En de overlevende varkens zijn volgens de brandweer naar een veilige plek... Gebracht en worden nog onderzocht door een veearts. De binnenstad van Eindhoven zat vannacht om 4 uur rechtop in bed. Te lang ging er vuurwerk de lucht in bij een hotel. Daar zit de selectie van de Portugese voetbalclub Benfica. Ze spelen vanavond tegen PSV. Een van de twee clubs gaat door naar de Champions League en dat levert miljoenen op. Een supportersclub van PSV heeft een filmpje van het vuurwerk online gezet met de tekst Hopelijk hebben jullie lekker geslapen. Dit is onze stad en hier valt niks te halen.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 Op de meeste plaatsen in het land kan het verkeer zonder vertraging doorrijden. Wel nog steeds een afsluiting op de A10, de Ring Amsterdam, zuid richting west. Bij knooppunt Watergrasmeer lagen voorwerpen op de weg. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bezig. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Wel zorgt het voor een afgesloten verbindingsweg naar de A1 richting Amersfoort. Verkeer richting Amersfoort kan dan ook het beste omrijden door de borden Utrecht te volgen over de A2 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort een de heeft. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Een hele middag, lieve luisteraars op deze dinsdag 24 augustus. Sorry, het is 12 uur en de komende twee uur gaan Jan aan deze kant en Luz aan de andere kant. als mijn uh, jamantische... Ja, wat gezellig dat, wat gezellig dat we er zijn. Mijn jamantische uh, ik wou ik zeggen. Na de afscheid genomen hebben we onze drie uh, illustere voorgangers van de vorige paar uurtjes. Gaan wij de komende twee uur proberen wat leuke muziek voor u te draaien. Wat uh, wetenswaardigheden en uh, interessante dingetjes die misschien voorbij komen. En we hebben ook weer een, een oude top 10 uh, samengesteld voor vandaag. Dat gaan we zo meteen nog even toelichten. En uh, ja, het weer is niet optimaal, het is niet slecht, maar het had altijd beter gekund. En uh, we zijn weer een dag dichter bij uh, onze Formule 1 dagen. En uh, het sfeertje is al een beetje te proeven in het dorp. Zelfs de supermarkt spelen erop in. Ik was even op Albert Heijn. En ze hebben een hele leuke ontwikkeling gemaakt. Wel gezellig. Ja, zeker. Het ziet er heel gezellig uit in het dorp. Leuk. En echt mee. Je ziet overal ook voor uh, uh, Verstappensheurtjes lopen. Met. Ja, leuk ja, toch? Ja, heel leuk. Heel gezellig. Nou ja, zoals gewoonlijk gaan ook uh, leuke muziek draaien vanmiddag... Uh, waarvan we hopen dat het allemaal in de smaakbeugel valt. We beginnen bij, uh, met Ed Sheer en uh, samen met uh, meneer Boeselli. Kiss me slow, your heart is open Twee mooie stemmen. Twee goede zangers bij elkaar en Sharon en uh, meneer Borzelli. En uh, dat was een uh, lekker liedje, toch? Dus? Ja, ik vind het een van uh, de, de toppers. Ook, ja, ja, hoor. ja, dat vond ik ook. Heerlijk, We gaan, uh, ja, gaan zo'n naad al reeds gezegd een uh, top 10 draaien. het is uh, eigenlijk bewuste keuze, want het is namelijk de top 10 van uh, 24 augustus 1985. En uh, de kritische luisteraar, de, de welbekende Zandvoerders allemaal, die weten wel waar we over praten. We zijn namelijk de laatste Grand Prix die op Zandvoort verleden is in dit weekend. Ik denk, ach, we gaan de top 10 bij elkaar zoeken van dit weekend. Toch leuk om te doen? Ja, heel leuk. Hele gezellige uh, nummers. Die, wie stond er op 10? Sorry? Wie stond er op 10? Ja, ja. Gaan we nu wel draaien, denk je dan? Oh, dat denk ik. Ik denk jij hebt het erover. Nee, dan gaan we naar het volgende ah, doen. Okay. Ja, we gaan eens ja. doen. We gaan eerst een beetje Franstalig. Oké? Okay? Oké. Okay. Maar helemaal was dat Frans kom toujours. En we gaan nu, zoals gezegd, top 10 draaien van 25 augustus naar 24 augustus 1985. En het was het weekend waar Zandvoort de laatste kampioen gereden is. Een tijd geleden alweer, lus. Ja, veel te lang hè? En er zijn natuurlijk hele leuke nummers in die top 10. En natuurlijk hele stijl uit die periode. Heel anders dan wat we er geweest zijn. Maar hele mooie muziek staat erbij. En we beginnen met de Red Die staat op nummer 10. En dat nummer heet There Must Be An Angel. Oh, augustus 1985, de u mix waren dit. En dat was afkomstig van een vierde album toen. En uh, nogmaals, dat was het, uh, het weekend dat wij uh, dat heerlijke racegeluid hadden... voor de laatste keer toen in 1985. En uh, we kunnen niet wachten tot uh, het weekend van september. Want dan gaan we het weer horen, Luus. He? Ja, oh, het ziet er zo naar uit. Iedereen is eruit En alleen we ja. jammer weer van de rechtszaken die uh, gaan komen oh, nu ja, over vliegtuigen. Moet... En dan denk je, ja, we hebben overdag toch hebben ook helikopters en straaljagers mm. boven ons. We maken ons nog druk over die... Uh, een kwartiertje, hè? Ja. ja. Maar ja goed, dat is een persoonlijke mening. We gaan verder met iets modernere werk, uh, blinding lights. Was dit, uh, nou, we hebben nog een goed weekend, een paar dagen nog. Ja. Uh, we hebben geen artiest van de dag. We hebben wel natuurlijk een, uh, van de week is de laatste uh, Eftelie Brunner overleden. Is dat zo? Ja. ja. Dat heb ik dan even gemist. Oké. Okay. Ja, die is overleden. De laatste van de twee En er zijn natuurlijk ook jongens die wel heel mooie muziek gemaakt hebben in hun jaren. En uh, daarom heb ik voor vandaag twee nummers meegenomen. We gaan er vast eens eentje van hun draaien. Love of My Life. Ja, dat was even in. Nog een uh, laat eerbetoon aan Don Affley van de week Overleden. Als laatste van de twee Affley Brothers. Zijn broertje viel, was een aantal jaren geleden al voorgegaan. 2014. 2014. En uh, nou deze zijn ja, toch twee uh, en, uh, iconen die jongens. Er een hele hoop muziek van, van uitgebracht. En uh, verder op in het programma gaan we nog, iets van, nog een nummertje van hun draaien. Uh, dan gaan we zo meteen naar het volgende nummer Gaan we verder met uh, nummer 9 van de top 10. Maar nou, we gaan nu wat Nederlandstalers doen. En ik weet dat uh, Lucie hem wel eens gesproken heeft, dacht ik, met Bouwlaar de Groot? Ja. Ja, hè? Ja. Oké, okay, dan gaan we die draaien. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken, drijf je hier.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 Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een soort van later. Ik wil nu als vlinder vliegen, om de bloemen blauwen, blaren. maar zo hoog kan ik niet komen. Dus ik vlieg maar in mijn dromen, altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan, tot in de blauw. Uh, Boudewijn de Groot en uh, de verdronken vlinder. Een uh, heel mooi nummer van hem. Met een uh, hele mooie tekst. We gaan verder met nummer 9. En die ga je even aankondigen, Luz, denk ik. In de top uh, augustus 1985. Nummer 9. En dat is? Uh, George Baker met ja. uh, uh, Santa Lucia. Ja, nou dus uh, George Baker. Wat uh, is een hoop te vertellen over deze man natuurlijk. Uh, ja, hij uh, heeft wel uh, hoeveel nummers niet geschreven... Hij heeft wel uh, 600 liedjes geschreven... en ja. er zijn uh, circa 25 miljoen platen van hem verkocht. Ja, ja dat klopt. En uh, met de groep George Baker Selections... scoorde hij uh, onder andere de hits Little Greenback en Paloma Blanca. Dus, ja, uh, Little uh, Greenback, was dat een film, hè? Was ook het, uh, ja, is, dat nummer is gebruikt in, uh, in de Europese film... film van de ja. uh, Executioner's Song. Ja. Ja, dat ja. is een uh, heel veel gedraaid nummer ook. En uh, Santa Lucia van is een van de grote hits. En uh, George Beker, ja, ik zag hem onlangs nog al in zijn carrière, en, uh, heeft hij geëindigd denk ik een beetje als uh, reclame maken bij de Lidl voor de broodjes. Ja, ja, ja klopt dat, uh, okay. dat liep ook goed. Maar goed, ja. uh, dit is nu de, de muzikale periode van hem, Santa Lucia van 25 augustus 185, nee, George Baker Selection. Uh, afkomstig uit de Zaanstreek, deze groep. En uh, Santa Lucia by night. Heb jij uh, trouwens je tol van gekregen, gekregen? Nee, ik heb niet. Misschien is maar... uh, bij die meneer die de 14 gekregen hebt. Last 1, die had er 14 de 14 binnengekregen. Ja, ja, dat uh, heb ik ook gelezen. Ja. Dus ik denk van, uh, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Uh, wat kan je ermee? Want ze willen al... Uh, van, nou, uh, we op, doorverkopen. Hun. Nee, dat gaat niet door. Dat, uh, dat, is dat lijkt me niet verstandig. Uh, overnemen van de Formule 1 doorlaatbewijzen... is dus compleet zinloos. Want het uitdelen van de, de, uitdelen van de doorlaatbewijzen in Zandvoort... om de gedurende de Formule 1 het dorp in en uit te kunnen rijden... is begonnen. Ja. Maar ik heb hem nog niet... En uh, de de, er is er zelfs een inwoner die heeft er veertien gekregen. Ja, ja. nou, misschien heeft hij een groot uh, waarin. Ja, nee, maar het, uh, de gemeente erkent dat het systeem nog niet helemaal vlekkeloos werkt. O. Maar waarschuwt alvast dat het uh, doorverkopen of het weggeven geen zin heeft. Oké. Okay. Dus we moeten gewoon nog even, even afwachten. Even afwachten bij ja. het verwerken en het combineren van de verschillende databestanden en aanvragen zijn er helaas dubbelingen ontstaan. Kan gebeuren, waardoor enkele inwoners te veel doorlaatbewijs hebben ontvangen. En sommigen, dus zoals jij heb jij hem al gekregen? Ik heb hem nog niet gekregen. Nou, dus. dus zoals jij en ik hebben er nog geen een. Nou, we wachten af. Ik hoop wel dat ik er een krijg. Ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Dat wil en, ik uh, dan wel hebben. Ja, natuurlijk. We hebben toch alle vertrouwen in, in de gemeente, ja toch? Oké. Okay. Ja, laat ons nooit in de steek. Nee, nooit. Nooit nee. dus. Absoluut nee, niet. Nee. nee hoor. We gaan verder met het instrumentaal nummer. Dat is afkomstig uit de film Flashdance. En dat is de love team uit die film. Lekker, rustig, heerlijk, relaxed nummertje. in het intermezootje so was dat uh, Hans In John in uh, a love from the flesh dance en uh, we gaan weer verder met een uh, iets anders Living in the fast lane time is precious I'm counting down the seconds I can feel you on my skin I go in this direction I'm sorry that yours is different and it's turning me up with it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 I take a love to go All in, you give me heaven I got no hesitation Have to deal with the tears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 Gaat verder met wat nieuws? Ja, want ik heb uh, opmerkelijk nieuws. Tenminste, ik vind het uh, opvallend. Het gaat over de uh, viervoetertjes, hè. Ja, te... ja, dat uh, dierenhuis Die heeft maar liefst veertig hondjes opgevangen. Van één eigenaar. En uh, de eigenaar uh, kon er niet meer uh, voor zorgen. Dat uh, is logisch als je zoveel hondjes hebt. Er zijn namelijk 17 puppies van de veertig. Dus dat is echt wel heel veel. Dierenartsen hebben zich dus ook uit de naad gewerkt het hele weekend om de hondjes te onderzoeken, te verzorgen, te castreren, te steriliseren. En ja, waarschijnlijk uh, uh, is het uh, best wel een... Uh, een heel gedoe. Ik bedoel, veertig uh, hondjes in één keer binnenkrijgen. Dat is, uh, is nogal wat. Maar ah, wel, leuk werk. Mooi werk. Dankbaar het werk. Is, het is heel dankbaar werk. Ik doe het zelf ook. Ik alleen geen veertig. Ik doe er af en toe uh, heb ik er één of twee tegelijk. Maar je kasteert ze niet. Nee, nee, nee. Oh, okay. Dat uh, wordt allemaal gedaan. Door, okay. dat, ik mag ze niet kasteeren. Oh, okay. Ik ben geen dikke. Je bent geen kasteur. Okay. Nee, ik ben alleen. Uh, okay. Ik vang ze alleen op en uh, ga uh, kijken of ze een uh, leuk, uh, mooi, nieuw, uh, liefdevol. Uh, uh, nieuw thuis voor ze kan uh, vinden. En meestal lukt dat ook wel. Dus Maar ja, 40 is wel heel erg veel. Maar waar komen deze vandaan? Van het buitenland? Of? Nee, nee, deze komen uit een, uh, bij een vrouw vandaan... die, uh, die uh, ja, niet bij naam genoemd wordt. Oh, okay. of niet waar ze vandaan komen voor de rest. Maar goed, we gaan, ik neem aan dat ze er een heel goed thuis voor gaan vinden. Dus uh, ik ga niet zeggen oproepen van bel het dierenasiel... om er eentje te adopteren. Uh, wacht rustig af op de site van de kennende asiel... wanneer ze beschikbaar komen. Ja, toch? En chapeau voor de medewerkers uh, die dat allemaal doen. Ja, hè? Het zijn allemaal kleine hondjes, dus het is allemaal uh, leuk. Leuk. Oké, okay, dankjewel dus. En uh, als hommage even kijken aan de Afterdy Brothers... waarvan de laatste van de twee broers onlangs is overleden... nog één nummertje van hun, uh, Let It Be Me. I bless the day I found you I want to stay around you And so I beg Lady BMI, de Everly Brothers. En wie stond er op nummer 8 in 1985 augustus? Dat was Tina Turner. Ja, een dus, uh, dame die nog steeds lekker wild staat te springen ja, op het podium. En uh, kunnen ook nog wel eens een goede solo-carrière daarvoor. Ook met haar man, uh, Ike, Ike en Tina Turner. Ook hele mooie nummers gemaakt. En zij stond in 1985 augustus op nummer 8 met uh, We don't need another hero. you hey. Tijd, uh, Roes van de Right House Brothers. Een mooi nummer, hè? Ja, zeker wel. Lekkere muziek, hè? Ja. Hey, uh, heb jij er wat gevonden wat uh, wel nou, leuker is? Nou, ja, zijn? we zijn natuurlijk allemaal bezig met, uh, met de Grand Prix. Die uh, komen gaat dit jaar en alles is in volle gang. Het is uh, onrustig in het dorp. Maar ook buiten onze gemeente uh, gaan mensen er een uh, ja, beetje wat van meekrijgen... Want ook, in, uh, ook de bazaar in Beverwijk, uh, daar heeft het gevolgen voor. Want tussen 30 augustus en tot en met 5 september... zijn er twee parkeerterreinen, de P0 en de P1... gereserveerd voor uh, bezoekers en betrokkenen bij de races. Oh. Er staan maar liefst 70 sh shuttlebussen klaar... om iedereen naar Zandvoort en weer terug te brengen. Het een en ander betekent ook dat de reguliere bezoekers en huurders van de bazaar elders moeten parkeren. Uh, bezoekers worden met borden... en verkeersbegeleiders omgeleid... naar de randweg voor P2, P3, P4. En het wordt uitgebreid met P6... en de Wijkenmeerweg voor P5. Op de parallelweg zelf geldt... ter hoogte van de bazaar... een snelheidsbeperking tot 30 km per uur... voor de hele periode. Hm. Verder is de ringvaartweg... Uh, ter hoogte van de overdekte markt... afgesloten van vrijdag 2 september tot en met zondag 5 september. De ringvaartweg is altijd al uh, dicht op zaterdag en zondag. Maar, uh, maar nu komt daar dus ook de vrijdag bij. Dus ook de bazaar gaat er iets van merken. Maar wel fijn dat het even uitgelegd wordt ook. Ja, natuurlijk. Heel belangrijk. Het is alleen een beetje zwartgallig denken... maar het is wel te hopen dat die 30 bussen een doorlaatbewijs krijgen. We gaan eens even kijken. Nou, vier minuutjes. We gaan het wat losdraaien. was dat. En uh, nou, nog één minuutje uh, na de klok van 1 uh, uur. En dan gaan we uh, gedeeltelijk deze nog even draaien. <lacht> When I was small and Christmas trees were tall.